Goedemorgen, ik ben Joke Dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalhooligans zijn gewelddadiger dan ooit. De politievakbond zegt in het AD dat supporters zich steeds agressiever gedragen. Bovendien richten ze zich vaker tegen politiemensen... en hebben ze meer banden met de georganiseerde misdaad. Dit weekend ging het mis rond de wedstrijd ADO-Excelsior. ADO-fans bestormden het veld. Excelsior-spelers moesten de kleedkamer invluchten... en vier politiemensen raakten gewond. De burgemeester van Den Haag is er klaar mee. Het moet wel beter, het moet anders. En ik moet voor het nieuwe voetbalseizoen begint... echt een garantie hebben dat wat we nu hebben zien gebeuren... dat dat uh, nou ja, redelijkerwijs niet meer kan gebeuren. Een garantie wilt u echt van ADO? Wat anders ja. wordt er niet gevoetbald? Dan, nee, dan ga ik het niet, uh, nee. Volgens de vakbond hebben supportersgroepen de coronatijd gebruikt... om zichzelf opnieuw te organiseren. Een man die gisteravond in Tilburg iemand heeft doodgereden... heeft zichzelf bij de politie gemeld. De man van 22 bestuurde een auto die op een kruising een voetganger schepte... die zijn hond aan het uitlaten was. Na het ongeluk reed hij door. Zijn twee bijrijders waren even later al opgepakt in een broodjeszaak. De inflatie was deze maand mei 10,2 procent. Dat betekent dus dat dingen gemiddeld ruim 10 procent duurder werden...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 Het weer. Soms wolken, soms zon. In het zuidoosten kan daar een bui vallen. Op zonnige momenten is het 19 tot 21 graden. Einde van de middag en vanavond meer buien met in het binnenland kans op onweer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. De N201, de weg Hilversum uit Hoorn, is in beide richtingen dicht. Bij de aansluiting met de A2, dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 See Bors met Love and Medley. Welkom bij deze kant nog Goedemorgen, heren. Goedemorgen, goedemorgen, ja. Goedemorgen. Ja. goedemorgen. Alles wel, jongen. Hm. Uh, met mij wel, ja. Ja, dus ik, uh, met uh, mij. Met jou ja, iets, ja, iets minder. Ja, moet uh, bij voorbaat verontschuldigen ontschuldigen. Mijn stem, ja, het gaat nu je wel, maar die je weet het niet. Hij kan zomaar wegvallen. Dat heb uh, je gedaan al. En als, het, dus als er een lange stilte valt, luisteraars, dan uh, ik dat Nou, nee, ik heb uh, twee zware weekenden gehad met golf en... en, en uh, ja, wat nog meer eigenlijk. Motorrijden, weet ik het allemaal. Dus ja, dat gaat ook niet uh, uh, zomaar langs je heen, weet je. Je krijgt altijd een trust. Dus gewoon drank en feest? Nou, ik wou dat niet zeggen, maar het is wel zo. <lacht> nee, je wordt wel gevraagd. Ik heb net een telefoontje, die 06-nummers wilde gaan inspreken weer. Dan <lacht> nou, moet even een beetje wachten. <lacht> Goed. Nou, als het alleen mijn eigen is, dan... Uh... Ja. We maar moeten helaas uh, Frank en Ger uh, excuseren, want die zitten in Javran. La France. La France? Oh ja, Javran. Javran. Daar gaan ze al een jaar of 35 in gezamenlijkheid naartoe. Mooi, hè? Ja, en dat uh, blijven ze doen. Nou, ik zag net een fotootje, ze dus dat het wel naar hun geloof ik, hè? Ze zitten op het terras in het zonnetje. Ja, ze nog in de hand Ja, niet in de hand, natuurlijk. Het, uh, dat komt helemaal goed met, met de boys. Maar het hmm. grappige is dat ze al... Ze kwamen in een hotel in Javran. Dat is inmiddels uh, nou, volgens mij een andere eigenaar gegaan. Maar ze kwamen daar altijd. En die mensen moesten lachen, ze aankwamen. Want dan gingen ze zitten op het terras. En dan liet ze een menukaart komen. En ze bestelden elke avond hetzelfde. <lacht> moet je je voorstellen. Ze bestelden altijd een tong. Een zee-tong, dat hadden ze elke avond. Maar moet je je voorstellen, je 35 jaar lang je hebt een hotel. En dan komen er twee van die gekken uit Nederland. En die gaan op het terras zitten. En die vragen iedere avond, als ze daar een paar dagen zijn, naar de menukaart. En bestellen iedere avond 35 jaar lang hetzelfde. Ja ja, ik hou ervan. ja, ik vind het ook leuk, ja, ja, ja, ja. En dan geven ze de menukaart keurig terug en dan, ja, uh, en toch even kijken. Het, het voor, voor je weet maar nooit. en dan toch hetzelfde bestellen. het kan elk jaar duurder geworden zijn, hè? dan weet je toch niet, maar. <laughs> <hoe dat laughs> ja, ja, ja. Ja, wat was het verder stand van de jongens, Er verder in ik werd ook, ik werd uh, er is, voorbijgelopen uh, door allerlei hardlopers in uh, spannende uh, oh, pakjes. Ja, ik, ik uh, werd ik heb ook wakker. Ik niet meegedaan hoor. Al, dus. nee. In de halve ben ik ook wakker. In. Ik zag oh. allerlei mensen over dingen kruipen. En, uh, over klimmen en doen. Sparten? Uh. Spartan? Ja, de Spartan race. Ja, dat ja. Ja. is een soort uh, ja, obstacle course. Achter ja. hardlopen, over dingen klimmen. Lijkt het jou leuk of niet? Maar zou je er 100 euro voor betalen? Daar gaat het ook om. Oh echt? Ja, ze hebben er 100, 100 euro inschrijfgeld betaald. Maar dan krijg je dan een hapjes en drankje erbij. Ja, uh, ik weet het niet. Uh, nee, maar het is organisatie is gedoe. Je moet dingen bouwen. en dat, dat ja, ook wel. ja. Nee, ja, God, ik, ik ben niet zo heel sportief. Dus ik, nee. zou, ik zou bij het eerste... Zou ik er omheen lopen, ja, denk absoluut, ik. Absoluut, absoluut. Maar ja, ik, uh, hulde voor mensen die ja. dat doen. Uh, maar ben je op de boulevard geweest? Want daar stonden eigenlijk ja, de grotere dingen. Hè, ja. ja, op de ja. boulevard stonden ze op het strand gekomen. Want was dus ja. zondag even, had ik een... Uh, een lunch op strand met mango's. Ja. En toen kwamen er ook allerlei mensen voorbij, voorbij lopen daar. Helemaal bezweet en moe en zo. Maar ja, leuk toch dat er soort dingen gebeuren? dat mensen lekker fit zijn. Nee, worden. absoluut. Nee, dat is duidelijk. Uh, het was op het gastruisplein ook een gezellig. zaterdagavond. Met, uh, daar kwam iedereen bij elkaar. Ja, precies. We uh, uh, hadden nog een klein parcours uitgezet. Dus iedereen kon daar meedoen. Ik denk dat uh, het Wapen van aardig gedraaid heeft, denk ja. ik. Nee, ik was meer van de obstacle course die, die ze altijd vroeger bij mango's ook deden. Dan liet ze de sneeuw uh -huh. op het einde van het seizoen uit een de sneeuwhal neerleggen. En dan kon je okay. de naar beneden. Ja, ja. En dan moest je ergens bij de ene strand en moest je een hamburger heten. Of oh, oh, een, ja, ja, een, een ja, worst. Ja, ja. En dan moest je er een shotje bij drinken. En dan ja, moest je door ja, ja. de dus schies ja. naar de volgende. Dat is meer gewoon drinken. Ja. En uh, koek stoppen, ja. stoppen. Dat is meer mijn Sparta. Ja, race. Dat was niet de, de luxe versie, hè? Met een lekker wijntje en een uh, heel klein <lacht> luk, een lekker dingetje. voor <lacht> luxe Nee, dat hebben we helemaal niet, hè? Nee, nee. Nou ja, door, door de sportronde van uh, Zandvoort. Uh, iedereen kon kennismaken met bepaalde sporten. Oh, ja, ja. uh, Basketbal, ook hier noem maar op. Uh, ook dat was redelijk uh, succesvol, heb ik begrepen. Maar niet alle verenigingen konden meedoen, omdat ze geen vrijwilligers konden konden vinden. Ja, ja. Dat is Bij een hoop clubs is dat toch een probleem. Want uh, ja, wie wil er nog vrijwilliger zijn? Ja, nou ja, ik, dat ik ben niet... het zelf wel... maar er zijn ook mensen die het helemaal niet willen. Het zijn altijd dezelfde. Het is altijd de Tante Dien, de Miezenbeekjes. Ja, het klopt. zijn altijd, altijd dezelfde ja. die er staan van het Rode Kruis... Dezelfde mensen. En uh, ja, die zijn natuurlijk ook op een gegeven moment ja. nou, niet op. Maar wat vroeger deden we ook het mee aan de avondvierdaagse, ja. de, de fietsvierdaagse. Dat is ook niet meer. Is maar ook ik, ik weet niet of dat ligt aan de vrijwilligers of aan iets anders. Maar um, er is gewoon, of misschien wel geen animo. Mm. Maar die, die vierdaagse, die wandelvierdaagse, die werden vaak vanuit in andere dorpen en steden... Wordt als vanuit school georganiseerd. Ja, dan heb je ja. al een soort avondsbelangstelling. Mm -hmm. En, ja uh, nee goed, maar gebrek. Dus aan. Nou, weet je, de, tegenwoordig die ouders die brengen hun kinderen naar, de, naar de, het hockeyveld, het voetbalveld. En weten niet hoe snel ze weer daar weg moeten komen, weet je wel. Omdat ze, ja, ze hebben er helemaal niks mee. En ze gaan niet eens naar hun eigen kind kijken, een hoop dan. Hè. De, sommigen wel natuurlijk, maar uh, ja, ik, ik, ik kon het me niet voorstellen. Het woord. allerergste, ik wil, uh, uh, mijn zoon die heeft nog bij hier Zandvoort gevoetbald uh, tot hij uh, naar HFC ging want hij werd uh, gevraagd om naar HFC te komen. Mm -hmm. Dat te maken met het feit dat er bij een van de laatste wedstrijden... zonder twee vaders uit hetzelfde elftal van mijn zoon... elkaar op Kaap de mijl te slaan. Niet, niet vaders van verschillende ja, maar, elft. Ja. Ja, ja, dat is echt wel gênant als dat. Lekker Dus nou, nou, laten we hier maar weggaan. Maar dan moest je ook af en toe uh, kantinedienst draaien. Mm -hmm. en dat is wat ik ook heel normaal vind. Als je ja. af en toe gewoon even een kopje koffie moet gaan maken voor anderen. Dat is hartstikke mm -hmm. leuk. Het meest bizarre hoorde ik ooit van, van Friedland Buren. Een zoon die hockey erbij Rood-Wit... En daar was ook zo'n... Ja, dan heette het waarschijnlijk geen kantine... maar dan heette waarschijnlijk een clubhuis. Net als bij AC. En dan uh, moet je één keer aan dezelfde tijd... Moet je ook een kantine die dan moet je wat koffie maken. Ja, nou, dat ja, is het. Is, ja, hartstikke leuk, toch ook. En ja. voor die kinderen ook leuk. Kijk, ja. mijn vader ja. zat achter de bar... mijn moeder zat achter de bar. Maar bij Rood-Wit... ik hoef je niet uit te leggen... dat daar ook af en toe... heren en dames van stand ja, en, rond van lopen. En dat was het zo erg... <sumpteelde> zij, want zij deden dan wel de Bardies. En dan was er, waren er kinderen uit het elftal van hun zoon. En die, die ouders die stuurden dan de butler of de tuinman. Om ja. de <sumpteelde> te ja, dat is echt. Dan ben je echt gedegenereerd, ja, ja, ja, de ja, ja. ben je dan. Dan ben je toch echt. Mijn vader is bankdirecteur, dus hij heeft de butler gestuurd. Ja. Hoe leuk denk je dat het voor die kinderen is? Dat is toch verschrikkelijk? Ja. En uh, hoe deze is? Het, uh, ja, misschien uh, uh, wel lekker, nee, hè? Nee, ik had geen tijd. Ik had een, ik had een bestuursvergadering. Ja, dus ik ja, heb de tuinman gestuurd. En dan snap je er echt. Helemaal nee, nee, niks nee, van. Nee, nee. Nou ja. nee, hij is wel erg, vind ik ook. Hoor. Maar goed, uh, ja, vrijwilligers in sportclubs is tegenwoordig echt een uh, probleem. Hoor. Dat is jammer, dat is gewoon jammer. Je niemand te vinden. Niemand te vinden in de horeca, niemand te vinden op schip nee, om een koffertje te nee, dragen. Nee, nee, uh, nee, nee, waar zijn nee, die, nee. die mensen allemaal? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Die werken ik allemaal ja. op, maar de GGD, denk ik. Of niet. Ja. Nee, maar oh, no. we, hebben, we hebben twee jaar gedoe en allemaal binnen blijven. Allemaal gezeiken, gedoe en getrutten. En mensen zonder baan en babababababab. En ja. steun en dit en dat. En nu zijn er baantjes. En waar zijn die mensen? Ja, ik ben. Ja. Nou, die, die GGD-grote priklocatie, die zijn nog steeds open, hè, ja. volgens mij. Ja, maar mijn dochter werkt ook op zo'n GGD-locatie. Ja, en dat betaalt toch redelijk goed, hè? Bro, dat dat betaalde ja. bizar Dat is beter goed. dan in de horeca. Nee, niet normaal. Ja. Nee, ja, dan ik dan was... blijven ze daar zo lang mogelijk hangen natuurlijk wel. Ja, ja. Nee, en nu we het zijn ze wel zoveel dat ze het omhoog hebben, volgens mij. Ja, ik... ja het minimumloon is omhoog gegaan. Ja, nou, ja, ja, dat oh, dat okay. Vorige ja. week, uh, geloof ik, in nee, die top 10 hadden we dat erover gehad. Ja. Dat, uh, okay. Mijn dochter kreeg voor, de, voor het gedoe kreeg ze 9 euro of zo per uur, weet ik veel. Toen bij die GGD werken was in de weekenden, dus ook nog een bonus op. Nou, meisje van 19 17,50 per uur krijgt, dat is echt niet normaal. echt niet normaal. En nu is het terug in de horeca en volgens mij krijgt hij zo'n 13 euro. Ja, dat is, dat is wel ja, dat wat, uh, een normale prijzen tegenwoordig. Nou ja, dat, luister, dat krijgt een, een, een koffershower op Schiphol ook volgens ja, mij. Ja, ja, ja, klopt. Of klopt, een bus, ja. buschauffeur, die ja. zit, er, zit er net 2 euro mm, boven. Ja. Het is geen vetpot hoor. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar goed, het is bijna ja. niemand. Gaan we nog een plaatje ja, draaien? Nou, lijkt mij een goed plan, ja, heren. Uh, Laten we dat maar even oh, doen. We zijn er nog. Oh. Dus uh, Joe Jackson met ah, Real Men. Uh, Take your mind back. I don't know when. Sometime when it always seemed to be just us and them. Girls the wall pick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 So it could. Om deze dinsdagochtend uh, even te laten horen. <coughs> Toch? Zeker. Absoluut, dat ja. nee, is een schitterend nummer. Ja. Nou, je had het net over de grote glimlachroute. Ja, ik vond ze zo'n grappig kop in de krant. In, uh, de grote kop in de krant, Sanders' krant was. Veel blije gezichten tijdens grote glimlachroute. Nou, dat zou inderdaad best wel vervelend zijn als... Zijn ze hier lang gezicht? Je meldt meteen dat het helemaal geslaagd is. Ja. zijn. Ze hier veel Ontzettend is. veel zagrijnige smoelwerken tijdens grote glimlach. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar wel een goed uh, initiatief. Om ja, allerlei uh, ja. zien wat er, wat er allemaal in stand voor te doen is. Je kon over naartoe allerlei organisaties en gedoe. Waarvoor uh, jassen, dansen, ik. Hopen wil Dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk, toch? Maar ik vind de kop gewoon leuk, veel blij. Ja, daar ja, ja, ja, ja. Ja. heeft toch iemand heel lang over nagedacht. Ja. Hey, even iets anders, uh, uh, Hans. Jij, uh, de Formule 1-toestanden. Heb je zo. nog even meegekregen dat onze vrolijke vriend Bernie Ecclestone. Ja. Die volgens mij nog steeds een relatie heeft met een meisje van 23 oh. of zo, weet ik veel. Nou, die is ook wat oog. Die ding is bijna in de, in de 30 is die, hoor, ja, dat Wat moet je met zo'n oud vijf joh? Ja, nou ja, goed, uh, die kan nog uh, kinderen uh, baren. Hè, uh, zo, zo twee jaar geleden. Hij is al een kleine kleine van 2, 2,5. Hij, hij is, 91. is 91. Hij is 91. Hij ja, is ja, ja, ja, ja. Hij is nog even ja. een kindje van twee lopen. Prima. Ja. Een soort Charlie Chaplin. Maar wat is er met? Uh, nou, meneer, meneer Bernie Ekelstone uh, ging even vanuit. Want volgens mij is een vri vriendin, maar dat weet ik niet zeker Braziliaan. Braziliaanse. Die werkt dus voor. Het blaas Grand Prix. Er ja, ja, zat een organisatie daar. Er zat een dansschool. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, ik ben ook in Rio geweest. En jij waarschijnlijk ook. In, uh, ik ben er ook geweest. Ja. En al die vrouwen die je tegenkomt zijn. Of verpleegster of ze hebben een dansschool. Ja. Ik laat me niet uit horen. Nee. maar, uh, nee, maar Volgens mij begint het meestal met een P en het einde van een twee. Ja. Ja. Maar dit scheelt te terzijde. Ja. Uh, maar Bunny eggestoon is opge opgepakt. Uh, bij, uh, nee. uh, met ja. een privévlucht. Hij, hij, hij, hij wilde in zijn eigen kist stappen naar Zwitserland. Maar toen vond hij een, een LW Seacamp 32 in zijn bagage. En dat blijkt toch gewoon een zieke pistool te zijn. Meer? Ja, deze man had een niet geregistreerd pistool bij zich. Goh. Hoe krijg ik er? Ja, inderdaad, ik heb er helemaal niks van geleden. Maar nou, dit is. Uh, oh, ja. Mij uh, is dat ook wel weer zo. Dat op het moment dat jij wordt opgepakt met een pistool in je bagage. dan ga je gewoon even het celletje in. Mm -hmm. Dat snap je zelf ook al. Alleen Bernie Ecclestone moest een borstzon betalen en mocht weggaan. je dus. dat? ja. ja hij mocht door. Kon niet dat betalen, denk. ik. nee, nee, nee, nee. Maar hoe dan? Dat je denkt. Ja ah joh, mijn eigen privé-kist kan toch wel een blaffer meenemen? Ja, ja, ja, ja. Wat, wat is er dan mis met? Ja. Ah, misschien is hij gevraagd om uh, een hoofdrol ergens in te spelen... bij een, een of andere cowboy-film, dat weet je toch niet? Als je 91 jaar oud bent... je hebt een kind van twee met een braziliaanse eigenares van een dansschool... die bij de Formule 1 werkte, van ja. ja. 35, of weet ik veel zou. die vrouw heeft. En je hebt, ik denk, 1,5 miljard op de bank staan. Dan denk ik dat je security kan regelen, of niet? Ja, ja dat lijkt ik denk ik ook. Waarom neem je dan een blaffer mee? Maar nee, maar hieruit blijkt wel dat hij niet zijn eigen koffer uh, inpakt. <laughs> nee, dat ja, dat maar helemaal... vragen, omdat hij niet ja. wist dat het er is was. Nou, wie heeft het dan ja, wel ja, gedaan? Dat de Butler? Ja. Ja, dat nou, de Butler, <laughs> denk ik, ja, ja. Diezelfde Butler die dus ook uh, bij, uh, <laughs> ja, bij die voetbal... Uh, wat was <laughs> dat ook alweer? Ze vragen altijd op de luchthaven, heeft hij zijn eigen koffer ingepakt? Ja, ja, ja, ja. Nee, dit is als en vriendin, dat is zegt Bernie niet? van, ja, wat denk je zelf? dat nee. uh, Natuurlijk niet. Echt niet? Nee, nee maar goed. Uh, nee. ja, Sommigen komen er niet meer weg, maar uh, onze Bernie wel natuurlijk. Ja. Over, uh, even over bij de auto te blijven. Mm -hmm. uh, er was een, uh, <laughs> een nieuw sloten in Amsterdam. er uh, heeft een klacht ingediend in verband met een Tesla. Die Teslas zijn natuurlijk altijd aan die Laudpole. Uh -huh. Ja, de Laudpole. De Laudpole. De Lord Paul. Uh, en er stond een Tesla al iets te lang. Ook spinnenwebben op de spiegel en gedoe. En die stond er gewoon acht weken. Meen je dat dan? Ja. Maar wat blijkt nou, er is geen tijdslimiet voor het parkeren aan de laadpaal. Dat is best een beetje geld. Hm. Maar uh, dan, dan moet je, als je hem aan de laadpaal zet, dan moet je wel gewoon parkeergeld betalen blijkbaar. Hm. Maar dit is in de Kemperlaan in Nieuwsloten in Amsterdam. En daar is uh, het parkeergeld nul. Oh. Dus die man, die, was op die man of vrouw is op vakantie gegaan... En heeft zijn auto aan de laadpaal gehangen... en hoeft niks te betalen. en komt de oh. acht weken terug van vakantie en zegt... nou, die stappen wegwezen. Hier is het zo, wat is dat niet zo? Hè? Je mag hem niet uh, laten staan, toch? durf ik niet te zeggen, maar ik ga straks nog iets over parkeren zeggen. Ik heb een klein, ja. uh, ja. klein... Nou, klein kolompje. Ja, dat kunnen we doen. Want ik heb ook naar de gemeenteraadsvergadering geluisterd en, en daarover. Maar dan komen we straks nog wel even. Ja, ik ga een klein kolomje over parkeren. Oh, wat leuk, wat leuk. Maak ja, maar een uh, puikplan. Ja. Ja. ja, als nou je, nou je auto het niet doet... weet je wat je dan altijd kunt doen als je naar huis wil nou. Een, een paard, paard stelen uit een manege. Als jij langs een manege komt... Ja. en je denkt van nou ja, ik moet toch naar huis toe... dan uh, ga je die manege. En dan pak je, pak je een paard. Eén PK. pk'tje. Eén en uh, je probeert naar huis te komen. Dat heeft een 9-jarige vrouw uit in de gedaan in Duitsland. <lacht> ja, ze was zo dronken dat... Ze, <lacht> dat, uh, dat, dat, dat, paard, dat paard wilde ze ook helemaal niet. En ze begon te trappen en te doen. Een uh, buurtbewoner wakker geworden, die heeft, uh, heeft er uh, betrapt op het stelen van een paar. Daar is er ook voor aangehouden. Maar uh, ja, het is wel een uh, aparte you. manier om tot naar huis te komen. Wat briljant. En en maar dat je zo lang krijgen. bent. Ja. Ik weet nog wel, vroeger toen het busstation nog uh, met de wc's in het begin... Weet je wel, de ja. Mickey nee, ja. Snacks in het begin? Ja, Louis-Davidstraat. Louis-Davidstraat ja. stond ja. vroeger. Had je al die fietsen die stonden daar. Ja, ja, ja. Ja, daar je, moest je je fiets niet neerzetten. Want iedereen die nee. dronk het café uitkwam... die ja. besloot dan inderdaad om gewoon een fietsje te jatten. En oh. daarmee naar, nou, weet ik veel, Haarlem, naartoe moesten ja. Dus elke fiets die daar stond, werd zo'n beetje twee, drie keer gestolen. Ja. Maar een paard stelen vind ik wel... Ja, vind ik ook een ja. paard, hoor. Dat ja. je denkt, nou... Ja. Wat gaan we doen? Ja. Maar als er een fiets in de buurt is, je moet toch wat, toch? Ja, maar ja, in de paard staat nooit op slot, hè? Nee. Je, je bent zo dronken dat je de taxi niet kan bellen. paard staat slot. Je bent zo dronken dat je de takje niet kan bellen. Ja, dan, dan, dan wordt het toch wel een ander verhaal. Een paard met een stuurslot lijkt me ook prima. Zo is, het toch, zo is het toch. Wat voor muziekje gaan we draaien? Uh, zullen we er dan nog maar... Ja, Fleetwood Mac. Hier, oh, lekker. Oh, uh, goed, doet dat is al altijd wel goed, hè? Riennen. met uh, Riennen. Uh, en als we een beetje kijken naar het uh, klokje... dan uh, denk ik dat het zowaar is. Hé hey Hans, ouwe rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied... Nou jongens, we hebben het uh, waarschijnlijk wel gezien in afgelopen weekend. Ik hoorde van jou, ja dat je er weer niet helemaal heeft gekeken. Nee, de helft. Je terug, terugkijken, ja, uh, Ik ben een Max Verstappen fan. Nou dus ja, als uh, uh, Max niet uh, goed rijdt, dan oh, uh, kijk ik niet. Daar ben je geen Formule 1 van. Nee, daar ben ik niet echt. Een, nee, nee, nee, nee. geef nee. ik ook uh, meteen volgende ja. nog toe. Nou ja, goed, uh, we hebben het over Monaco natuurlijk, waar het uh, behoorlijk regende in het begin. Ja. We hebben het zijn een uur later gestart zo'n beetje en... Uh, ja, je hoorde ook mensen toch zeggen van... Uh, kom op zeg, uh, de beste coureurs ter wereld... die moeten toch gewoon in de regen kunnen rijden en dit en dat. Maar ja, uh, Verstappen heeft ook uh, vandaag nog gezegd... dat die, die banden van, die regenbanden van Pirelli... eigenlijk meer uh, uh, water zouden moeten kunnen opnemen. Maar ja, dat schijnt toch niet zo te zijn. Dus het was een lastige uh, zaak voor de jongens. En uh, ja, het leek er op het begin op dat het eigenlijk helemaal niet spannend zou worden. Hè? Ze reden een beetje achter elkaar en uh, er gebeurde eigenlijk weinig. Tot er uh, een aantal dingen gebeurde. Ja, bijvoorbeeld de, de crash van uh, Schumacher. Nee, die hebben we gezien, of niet? Die, die wagen die, die, die viel gewoon in tweeën. Die hele achterkant uh, knalde eraf. Was dat normaal, tech, ja, niet tech, normaal? Die TechPro-barrier. Uh, ja, dat, uh, maar, die nou, eraf, maar eigenlijk. het is ook niet helemaal normaal... dat zo'n wagen gewoon in tweeën breekt. Hè? Ik bedoel, uh, gelukkig had hij niks. Want dat, gebeurde, uh, dat achterste deel knalde eraf. En da, da, dat zit achter zijn rug natuurlijk. Maar dat zo'n wagen gewoon in tweeën breekt. dus is ook niet helemaal uh, juf en het natuurlijk. Weer uh, een uh, meer dan een miljoen schade voor Haas. En uh, ja, Gunther Steiner, de, de baas van Haas... die heeft toch gezegd dat ja, Schumacher toch uit moet kijken. Want hij had in... Uh, maar was het in saudi arabië had ook wel een enorme, enorme crash uh, met een hoop schade. En voorlopig heeft hij nul punten, Schumacher. En uh, zijn teamgenoot Magnussen heeft er al vijftien... Dus ja, ook op dat front uh, krijgt hij het erg moeilijk, die uh, Schumacher. Ik moet nog zien of hij het einde van het seizoen haalt, trouwens. Het uh, nou ja, gaat ook de, voor die Latifi overigens, hè? Je rijdt ook alles in de pijn. Ja, de Latifi ook, ja. Maar dat, ik denk dat het ook zijn laatste jaar is. Dat ben ik bijna wel zeker. Dus er zijn natuurlijk een paar jongeren die staan te trappelen... en uh, ik denk dat ze die eerder een kans gaan geven dan... Nou ja, Kijk naar Russell, die reed ook in, in, in, in, in, in, een, in een grafbak van een auto. Maar die, die liet wel zien dat hij kon sturen. Zeker weten. En dan rijdt hij in een Mercedes en dan is hij sneller dan Hamilton. Ja, ja, ja. en een hoop punten, he. steeds binnen de top 5. Nee, hij is toch maar vijfde, vijfde in, het, in de WK, stond die Russell ja, nu. Ja, ja inderdaad. In een auto die vanuit veruit wil. Ja, Kikken dat klopt, is. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat is, dat is sowieso knap van hem, o, moet <coughs> We weten niet of we uh, Monaco nog terugzien. Uh, er wordt gezegd dat het uh, het laatste jaar zou zijn, maar. Ik moet het nog zien, hè? het is een, een, een, een race met heel veel glimmer en kletter. Nee, ik dat? Gl glitter en glamour. Glitter en glamour. Uh, glitter en glamour, ja, in het Nederlands. En uh, ja, wat, wat, wat, dat zagen we natuurlijk ook op de, uh, de, de, de, de, de, voor de race... al die celebrities die er liepen en sportmensen en weet ik het allemaal. Uh, maar goed, uh, Monaco heeft een eigen tv-deal. Uh, die staat, gaat dus buiten de VIA om. En dat dat vinden ze eigenlijk ook helemaal niet, die uh, Formula, Formula One. Ja, formule One Management Management. Ja, ja, maar dat hebben ze liever in eigen hand. Maar dat is contractueel vastgelegd. Ze hebben dus een eigen tv-deal. Ja. Waar, waar uh, formule One Management weinig aan verdient. Dan hebben ze ook nog eens een keer, dat hebben ze ook al lang vastgelegd. Een, een sponsor, Tag tech Hoyer. Uh, voor de horloges en de tijd. In plaats van Rolex? In plaats van Rolex. Ook niet fijn. Dat uh, vinden ze ook niet helemaal. Uh, een beetje, fijn. Dat deed me een beetje denken aan die jaren. Eind jaren zei dat Johan Kruijf met, ja, met Puma... Met Puma, en, uh, Puma die wilde uh, geen Adidas ja, dat komt, deal ja, ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook een hoop gedoe was dat. Ja, ja, oh, dat zei. Komt, ja inderdaad. Nou, voor Hamilton hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Die uh, uh, reed ook weer een beetje achteraan. Hij is helemaal klaar met het poor poisoning. Hè, dat dat er op de baan. Hij zegt: ik word helemaal gek van. En, uh, pijn in mijn nek en dit en dat. <coughs> dus die... Uh, dus er is, uh, is eigenlijk ook al helemaal klaar met... Uh, met Monaco. Maar... De niet voor Monaco blijft natuurlijk. De niet voor Monaco. Ja, maar help me even. Want uh, ja. Ja, iedereen die, uh, die, uh, die gek is op autosport... die vindt bijna alle circuits leuk. Behalve Monaco, want dat kan niet ingaan. Nu zat nu er wel wat spanning in... door uh, regen en ja. en getrut. Maar dan wordt er gezegd... zoals uh, Peresti -Tcheco, die won hem nu. Ja, dit is de allermooiste overwinning ooit. Als je in Monaco wint, dan heb je de mooiste overwinning ooit. Het is toch gewoon... Het is toch een, een oninteressant racebaantje. Maar ja, maar goed, of ben ik nou gek? Alle grote hebben natuurlijk op Monaco gewonnen. Senna en noem maar op. Uh, en als je daar tussen kan komen te staan... dan uh, heeft dat toch enige... Uh, ja, ja, dan, dan heb je wel wat bereikt als je Monaco wint. Ja. Maar. En uh, ja, Grand Prix Monaco... is natuurlijk al zo'n oude race... dat uh, ja, je vindt het geweldig... als je, als je die kan winnen. Want ja. uh, Het is een van de best bekeken Grand Prix's... ondanks alles... Dus uh, zelfs onder... Uh, on... Als er, als er weinig aan is, uh, dat, dan kijken ze toch uh, traditie, heel veel mensen. Het is gewoon een beetje traditie in plaats. Traditie van Traditie en uh, mooie gebouwtjes. En het is een mooie, beetje champagne drinken op oud, ja, oud en nieuw... terwijl ja, ja, je er geen trek ja, in ja, hebt, want je houdt niet ja, van ja, champagne. Uh, mooie jachten, mooie huizen. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Het is meer voor de vorm en dat het ja, traditie is. Want, ja, ja, want ja, ons ja. race technisch is het natuurlijk gewoon... Ja. dit ja. shit aan. Maar ja, er staan natuurlijk in het Midden-Oosten ook uh, landen te wachten... die heel veel geld over hebben om een knopje te organiseren. En geen tv rechten willen. Nee, die hoeft niet, die veerechter niet, dat maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja, die hebben geld zat, ja, die De <laughs> eerste uh, 80 miljoen voor een circuitje wat ze aanleggen. En, normaal uh, maakt het allemaal niet normaal, toch? Maakt, ja, het zo, maakt allemaal eerst, helemaal niks uit. Over die eerste 80 miljoen kun je toch niet Nee, vanleggen. dat is ook waar, dat is ook waar. Nou, uiteindelijk won onze vriend Perez dus. En uh, dat kwam ook omdat we bij Ferrari weer eindelijk... Uh, uh, ja, zeg maar, het, het, het, het, het, wat ze, ze vroeger zo bekend om stonden... De paniek tijdens, ja, ja. tijdens ja. Uh, uh, hoe is het, de pitstops. En, ja. uh, nou, dat kwam nu weer helemaal terug. De, de, de, de, de ene scheelde nog harder dan de andere die buiten moest blijven. En die ander zegt kom winnen en uh, ja, het was een grote puinhoop. Maar daardoor verloor Leclerc wel uh, zijn wedstrijd. Ja. Want anders had hij hem gewoon gewonnen hoor. Ik bedoel, uh, ja. als die pitstops goed waren gegaan, dan uh, niks aan de hand. Hij was niet blij. Dat, kun je wel dat is een understatement. Ook naar afloop niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, hij was nog steeds zo <laughs> <nee. laughs> Ja, Maar goed, uh, ja, uh, ik denk dat Verstappen toch eerste coureur blijft... bij uh, onze vrienden van Red Bull. Ondanks het feit dat uh, Perez nu wel redelijk dichtbij komt te staan. Hè? Want als je ja. de stand kijkt... Ja, die zal bij zichzelf ook wel denk ik heb nog een kans om wereldkampioen te worden. Als, als die kans is, dan pak ik hem. En. Dus je kan in de, in de, in de loop van het van de, van de seizoen kunnen wat een en ander hij maakt Ook een, tussen Verstappen en Perez. Hij maakt een slip of the tongue, Want ja, ja, de tong, hè? Ja, hij heeft daarbij getekend. Dat zei hij ja. net iets te hard ja, die in die perskamer... Ja. In, afloop, of ja. in de in Nee, Toen toen toe, toe naar de podium ik, ik heb ik, ik heb te snel ik heb, ik heb snel getekend, ja, ik heb snel getekend. Nee. dat ja, hoorde nee, dat iedereen ja. Ja, ja, en toen werd hij er vervolgens werd hij erop aangesproken ja, nee, ik hoorde ook een beetje getekend ja. hebt. toen probeerde ja, hij te praten ja, praat, ja, ja dat vond ik wel heel mooi ja toen, toen ging er omheen praten je, ging je wist hier opeens voor niks meer oké maar ja Perez uh, uh, grote uh, vreugde in zijn geboorteland Mexico natuurlijk hij had of deze race ook een speciale helm op ...van uh, Pedro Rodriguez, He, ...dat is ja, ja. De, de, zeg maar de, de Mexicaanse coureur... ...die het meest tot de verbeelding sprak... ...voordat hij ging rijden. En uh, dus het was een soort eerbetoon... ...aan, aan, aan, aan die Rodriguez, ...die trouwens in uh, 1971... ...al op 31 jaar geleden is overleed... ...op uh, het circuit van Norris Ring. ...maar die had toen... Uh, ...dat was toen een van de grote coureurs uh, in, uh, in Mexico. Dus we hebben heel lang moeten wachten... ...op een uh, opvolger van die Rodriguez. Um, daarna konden we nog genieten van. Ik ben nu een dag gezien hebben. Van de Indy 500. Nee, is dat helemaal uh, aan jullie voorbij gegaan? De, uh, de... Ja, ik had het gezien. Uh, en, uh, ik, had nou een ik... ik had een wijnproeverij. Oh, ja. ja. En die, die is daarna ik nog Ik niet over... dat die 200 ronden duurde. Want nee, ja. we, hebben de, we hebben hem gemist. Ik, heb überhaupt, uh, uh, ik was met een paar vrienden. Die, uh, uh, Roel werd. Uh, uh, al een aantal jaar geleden. Voor <laughs> zijn verjaardag. Uh -huh. Dan had ik hem een wijnproeverij gegeven met een paar vrienden. Nou, leuk maar, toch? Ja, maar door corona kon het niet doorgaan. Dus nu. Hebben we ze verjaardag nog even gevierd oh, Waardoor we dus, ja, het kon niet anders, we hebben we dus Grand Prix gemist. Ik Een niet ook gemist. Ja, ja. Nooit ja, al die wijnproeverij vijf... s'avonds Nee, ja, wel overdag. En dat, nou ja, die wijnproeverij ging over in een, een bierproeverij. Meer oh. Of meer of min ja, of meer. Ja, ja, ja, ja. Dus uiteindelijk hebben we gewoon niks gezien, volgens mij. Nee. En zij, ik mocht natuurlijk niks zeggen. Dus vaak met mensen die gek voetbal. Niet de uitslag, niet de uitslag. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, had, ik had natuurlijk ziek op gekeken hoe het gegaan was. Ja, ja, ja, ja, en dat ja, ja, natuurlijk ja, ja. niks gezegd. Ja. En die 4 was uh, volgens mij ook de eerste uitvaller. Ja, volgens mij ook. Ja. een, uh, wat is het, een kwart van de wedstrijd. Hij start als derde of zo toch? Hij startte als derde, het tweede achter elkaar, de derde plaats, starten niet. Dus, dus de rij van drie, hè, op dat brede circuit van, uh, van Indianapolis, en, uh, maar hij zat er op het begin, begin dichtbij, uh, kon het redelijk bijhouden, hmm. maar ja, hij maakte toch een klein foutje, dat ja. kun je niet ontkennen, ja. en eigenlijk zei hij toen uh, uh, op de televisie van, ja, ik weet niet wat er gebeurde, en dit en dat, dus zonder toe te geven, dat hij eigenlijk een foutje maakte, dan. Hmm. Uh, eventjes te stuur zo, en... Ja, dat ding begint te glijden en je bent gewoon weg. Die je, en je de... gaan bijna je 360. Ja, of zo. De, de, de 380 of zo. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Ik, vond, ik vond het slot van die Indy 500... Uh, dat was wel heel, uh, ja, heel was speciaal. Wel, uh, wel uh, met uh, ja. nog even een rode vlag. Vier ja. ronden ja. voor het einde. Ja, o, echt? klopt. Ja, ja, ja. En, ja, ja. en, uh, en dan, dan komen ze dus, allemaal weer... Ja, moesten ja. met een rollende, rollende, st ja, rollende nou, uh, start. De, ze hebben de tijd stilgezet. Want ze willen gewoon niet dat het ondergeel eindigt. Hetzelfde als bij de Smuleen Ja, ze hebben de tijd stilgezet. En om die laatste vier rondjes nog... De kunnen rijden. natuurlijk een rollende start. Hè? En heeft toen degene gewonnen? Want, wie heeft hem gewonnen? Degene Marcus Eriksen. Uiteindelijk uh, heeft Marcus Eriksen inderdaad gewonnen. Dank ja, je wel, Oud ja. <laughs> <laughs> Formule 1-choreur. Ik zeggen. Ja. Maar ik, waar ik. heeft hij gereden, Jaap? Weet je dat? Uh, bij Sauber heeft hij gereden. Uh, onder andere de andere. Uh, dat weet ik niet meer precies. Ja, maar, nou ja, maar Sauber, dat wel. was uh, wel een... Volgens mij Alfa Romeo ook nog. Caterham. Caterham. Ook nog. Die is ook nog. Ja, Dat is uh, hetzelfde team uh, ja. bij je van de garde, hè? Ja, klopt. Hij heeft, hij heeft toch 97 races gereden. Van die, uh, poom, poom, poom. Maar ja, 18 puntjes. Uh, het was geen grote ster, natuurlijk. Nee. Maar wel uh, leuk voor hem, die Marcus Eriksson. Het uh, was voor hem zijn eerste in uh, Indianapolis. Ja. En ja, uh, waar we het net over hadden. Monaco winnen is uh, geweldig. Indianapolis winnen is ook was, ja. uh, ze hadden het ook uh, tijdens die wedstrijd uh, weer over <laughs> de Triple Crown, hadden ze het over. Want uh, Alonso die had uh, de 24 ja, e ja, van de ja, man ja, gewonnen. Ja, en ja, Monaco ja, ja. gewonnen. Ja. Maar nog niet de Indie. Uh, nee. Er is er eigenlijk maar eentje die dat wel gepresteerd heeft, en Graham Hill. Graham Hill, inderdaad. Ja, ja heel goed. Ja, heel goed. Oh, ik lees je net dat die, uh, die Marx die heeft in 2018. Samen gereden bij Sauber met Charles Leclerc. Die samen ja, nou, ja, dat is ja. heel goed. Heel goed. Ja, ja, ja. Nou ja, Verstappen heeft gezegd dat hij absoluut nooit in die 500 gaat nee? Hij vindt het gekkerheid, hij vindt het gevaarlijk. Hij vindt het gevaarlijk, ja. Hij vindt het gevaarlijk, ja. Nou, ja. ja. ja, die, die, die, die wagens hier die rijden ook 3,30, 3,40, 3,50. Misschien harder, die Formule 1-wagens. Daar kun je ook hard mee crissen, lijkt me. Zeker. En uh, je hebt niet overal een muur zoals in de in Indianapolis. Uh, wel, die je wel hebt. En dat gebeurt eigenlijk, ja, er zijn wel doden gevallen natuurlijk, maar de, de laatste jaren is het redelijk veilig geworden. Maar dat komt ook door de evolutie van de auto's, die zijn natuurlijk veel, ja. veel sterker geworden. En, <coughs> dat is allemaal redelijk onder controle nu. Goed, ik wil eigenlijk eindigen met uh, hier vlak om de hoek. Uh, ja. Dat is tennis. Ja. Uh, bij TC Zandvoort uh, heb je prachtige wedstrijden gehad uh, de afgelopen dagen. En er komen er nog een paar aan. Donderdag spelen ze de, ik dacht de vierde ronde in de, de. Hoe heet dat? de, de Eredivisie? De Eredivisie gemengd, inderdaad, landelijk. Ze spelen nog thuis donderdag. En dan komt het weekend, dan is de finale weekend, zeg maar, met de beste vier. Nou, daar hebben ze zich nu al voor geplaatst, want het gaat. Uh, heel goed eigenlijk. Dus uh, ja, dat wordt hartstikke leuk. En, uh, speelt uh, Griekspoor? Die speelt daar ook <laughs> nou, geloof ik. Ja, ja. zijn broer dan. Hè. Ja. Um, Scott. Uh, Scott Griekspoor. Maar uh, Dillen, uh, Tillen... Tellen... Het uh, uh, is niet bekend of hij de komende dagen speelt. Ik denk het mm. hartstikke niet. Want hij is natuurlijk... Uh, hoewel, ja, hij is natuurlijk al eruit in, uh, in Ronald ross Dat zou kunnen zijn dat hij ja. uh, één of twee wedstrijden speelt. Ja. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja. Want hij zit er normaal gesproken ook bij inderdaad. Mm -hmm. Maar dan heb je het wel over, een uh, top 50-speler van de wereld. Dat ja. zou leuk zijn natuurlijk, ja, om die in actie te zien. Zeker. Het begint zaterdag en zondag om 12 uur. Dus als je daar wil kijken. En dan neemt ook uh, een van de, uh, de trainers die jarenlang ja. daar bij Stanford heeft gezeten. Dick Suik. Dick Suik. Die neemt afscheid. Uh, hij stopt. Uh, Samen met Hans doet je het al heel erg. Ja, lang. met Hans Smit. Hans, Hans Smit doet het ook al heel lang. Uh, ja, ja, zeker. Maar niet 46 jaar, denk ik. Hoor. Nee. Maar uh, hij... Dan ziet uh, hij er goed uit voor zijn leven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, zo, ja, dat weet ik niet. Ja. Als die is al net zo oud zijn als ik, ongeveer begin ja, zet, ik begin ik, ja, ja, begin 60, sorry, begin 60. Ja, nee, <lacht> als je hoort dat hij begin 70 is, dan staat hij <lacht> ja, zo direct voor de deur. Eh, ja, met ja, de tennislekkert ja, ja. in zijn handen. Dus, uh... Ja, maar die, die gaat de tennisschoolsantwoord, die ze al heel lang samen gedaan hebben, die gaat hij voortzetten en uh, dat kan met de huidige uh, aantal trainers die ze hebben. Dus uh, afscheid van Dick Zuik en misschien... Ja, je weet het nooit, een landskampioenschap, een, een, een, een voor, uh, voor Zandvoort. Hm. En dan zijn ze sinds uh, 2015 voor de vierde keer kampioen. Dat, en dat is natuurlijk knap Dat is gewoon erg knap ja. En uh, nou ja, we hopen het maar hè. Nou, daar wil ik mee eindigen eigenlijk. En, uh, ah, het lijkt me een goed uh, Ja, idee, toch? Top? Dan gaan we ja, lekker de muziekje draaien. Uh, lijkt uh, mij ook. Hier is uh, zijn hey, de Beatles. Ja, die, die komt de de op. Zijn. in uh, Liverpool. Ja, ja, hier komt de zon. Ja, mooi Toen het maar... toe regent, denk ik, in uh, Liverpool. En dan, nou, nee, heel mee, heen? hoor. Oh. In de tijd dat ik uh, daar uh, nog wel eens mee ja? verkeerde... want mijn oudste zus die woonde daar in de buurt. Ja, jij bent ja, in ja, Dan uh, kom je, je natuurlijk de automatisch je in Liverpool. Uh. Hey, talking about Liverpool. Je, ja. zal, je zal lekker uh, met je dochter... of met je zoon of met je hele familie... een kaartje hebben gekocht... en een vliegtuig hebben geregeld... en je gaat naar de, gaat naar de wedstrijd tegen Real Madrid... En je ja. komt er niet in, omdat er een van de Pipo de clown... met een vals kaartje aan boord zit. Dan word je en een vliegje ook nog. Dan word je toch helemaal... Ja, nee, nee. ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je helemaal echt weer... Ja, ja, ja. ja, ja toch? Ja. Ik er ja. wordt nu ook een onderzoek gedaan... door een van de Portugees onafhankelijke hm. man... over hoe dat fout is gegaan is ja. in Liverpool. Of, uh, uh, in, in Parijs. In Parijs. Ja. Ah, jongen. Ja, ja, ik vind het heel merkbaar dat het fout is gegaan. Hoor. Ik snap niet dat je dus gewoon met een vals kaartje... blijkbaar ja. het apparaatje piep, piep, je ja. komt er... Ja. Ja je komt er gewoon in. Ik, de laatste keer dat ik naar voetbalwedstrijd ging... was met mijn zoon. Toen kwam ik echt het nederlands elftal tegen Denemarken pot. Mm -hmm. uh, een hartstikke leuke wedstrijd. En toen duurde het ook best wel lang voordat wij aan boord kwamen weer. Want op een gegeven moment die controle ook wat makkelijker. Maar dan moet je zo'n kaartje laten zien. er wordt gescand. Yeah. Maar blijkbaar zijn die valse kaartjes kom je gewoon mee. Dat, ja, dat is ook heel merkwaardig inderdaad. Ja. de En toen zei toen nee. overmorgen zag ik ook iemand zeggen: ja, het is een beetje lastig want er waren inmiddels 40.000 mensen al binnen met valse kaartjes. Ja. 40.000 mensen binnen, dat is, dat is drie ja. keer de bevolking van Zandvoort dat al ja. toegelaten. Ja. Hoe dan? Ik snap er echt helemaal niks nee, van. Nee, ik snap er ook helemaal niks van. Ik kom er komt een diepgaand onderzoek, is uh, aangekondigd, maar ja, en er zijn een paar gasten. Er zijn een paar gasten die hebben hem uit hun broek gelachen, want er zijn een paar mensen die bij heel veel geld verdiend. aan. Ja, wat denk jij? Ja. Want die veel valse kaartjes die waren natuurlijk geen 20 dollar. Nee. nee. Die zijn gewoon, dat waren gewoon ja. 80 pond kaartjes. Absoluut. En die hebben ze blijkbaar. Dat moet. Ik kan me niet voorstellen dat als iemand 40.000 valse kaartjes hmm. heeft verkocht dat dat niet ergens terug te halen is op een IP-adres. Ja. Maar, ja. maar hoe kun je dat nou, nou voorkomen? Nou, kunt... er is, uh, ik weet uh, dat er ook iets van blockchain is. Hè? Dat, is uh, dat als je ergens een kaartje koopt digitaal... dat er dan ergens een uh, vlaggetje voor uh, die techniek uh, op het internet... Ah, die schrijft uh, op dit moment wel voort. En ik mm. weet dat er één iemand... Uh, die is daar heel erg bedreven in. En die heeft daar ook een bedrijf in. En uh, dat wordt steeds meer toegepast. Dus, ja, nee, uh, maar het is natuurlijk te belachelijk voor dat er gewoon dat er, er 40.000 mensen met een vals kaartje ja, een stadion in kunnen lopen. dat klopt helemaal niks nee, Maar ja. ik, ik zit er denk ik, hoe kun je het voorkomen? Moet je een extra ring om die, dat stadion maken? Waar wij uh, al eerder zeg maar op een uh, 500 meter... als ze een grote ring maken... Uh, op 500 meter al je kaartje moet laten zien. Ik, ik zou uh, wat ik me zou kunnen voorstellen... Want nu, nu klommen ze gewoon over de hek. Hè? En uh, ja. ze zaten binnen. Dat ja, klopt maar, er... Luister, jij staat met, je bent met een vriend... je gaat naar die wedstrijd. Ja. Met, je hebt het hele jaar gespaard... Ja. Er zitten een paar imbecielen met een vals kaartje aan boord. Ja, en je, je en dat hebt een geldenkaartje. dat klim je toch over een hek? Ja, natuurlijk klim je dan over een hek. Maar, uh, ja, je bent uh, daar helemaal naartoe aan het leven. En het ja. veel is, dan verlies je ook nog op het Dat ja. is dus ook een beetje snel Maar mensen uh, worden rond die wedstrijden wel, wel een beetje gek. Heb je het, Ado Den Haag, heb je ook so. gezien, daar hoor je helemaal niet goed van. Uh, die konden het niet verkroppen als ze verloren van Excelsior na een hele dat, merkwaardige wedstrijd. Dat was het mooiste van voetbal en het lelijkste van voetbal ja, binnen, binnen één, twee uur. Uh. Ja, binnen twee uur. Nou, dat klopt inderdaad. Nou, binnen, binnen, binnen tweeënhalf uur. Ja, we een liep ook een, een penalty, noem maar op. Maar uh, ja, het is schandalig dat die mensen zo op, op, uh, op, uh, op het veld kunnen komen. En ja, ze, ze zitten nu alweer te praten over grote hekken. Uh, die hebben ze toen afgeschaft. Vanwege ja. drama's. Ja, klopt de mensen geplet ja, werden. Klopt. Ja, ja, ja. Hij zal ja. stadion in ja. Brussel. Ja, ja, Ja, in Brussel. Ah, jongens, uh, met alle techniek kun je er op uh, één druk op En die chef Gaat ja. naar beneden. Ja, en die, en, dat lijkt mij ook. En, en die Sheffield hetzelfde verhaal. Toen ook met Liverpool-supporters. Die werden opgesloten, dat hek stond al open. En die werden ook plat gedrukt. Ja, dus in, ja maar ja, iedereen wil naar het hek toe. En uh, op een gegeven moment zijn er zoveel. dan, dan gaat het helemaal oh. mis natuurlijk. Ja. Wat denk je nog van die wedstrijd van... Uh, uh, Piet Keur in, uh, in Moskou. Ja, in Moskou. Ja, ja, ja. Er, er zijn ook een paar uh, mensen doodgedrukt. Ja, ja, ja, zeker. Ja. die ons als ja, voetballen waren. Die kleden uit op, op het ijs en de sneeuw. Hè. En uh, ja, dat was ook verschrikkelijk. Ja, zo zijn er natuurlijk nog wel meer uh, uh, grote drama's gebeurd. Die staan in Hilsboro... Uh, is het ook bekend, ja, hè? Zeker om... de, brand, ja, de... de brand. Oh, de brand. ja, Heelsbureau oh ja, in, die in die brand inderdaad. Ja. Maar die, ja. Ja, ja, voor... die ADO-supporters gooiden ook weer vuurwerk. Uh, <coughs> ja, vuurwerk, vuur, stoelen. In, in, in, je, allemaal, ja. Nou, Excelsior, ik ben daar een aantal keer geweest. Een uh, vriend van mij, zijn vader heeft daar gevoetbald. Mm. Excelsior is de oud-papierclub, is dat? Want dat is een kleinste club in Nederland. Klein stadionnetje. Ja. Hartstikke leuke club. Alleen maar leuke mensen, weet je wel. Het Een Excelsior hooligan. Die, weet je wat hij gedaan heeft? Hij heel hard foei geroepen. Ja, ja. dat is het. Nee, maar echt serieus, ah, ja. die doen helemaal niks. Nee dat, klopt, nee, dat klopt. En die komen dan tegenover 200 totale idioten ja, die helemaal door, vol aan de doop zitten. Uh, ja. Maar allemaal tussen de 16 en de 20 ja, of zo. Ja, dat zijn allemaal ja, gasten ja, ja. die bij twee jaar binnen gezeten. En die gaan nu ja, die, helemaal, die gaan helemaal los. Ja. Want, die, want zeg maar die, die zeg maar wat oudere adonatie supporters, mm. die zitten gewoon te huilen. ja, ja. ja. ja. Maar dit zijn gewoon railshoppertjes. Ja, ze ja. hadden we het redelijk onder controle hè, de laatste Zek. jaren. Dat is natuurlijk een slechte naam vroeger altijd. Maar ik dacht van, nou, dat, dat gaat wel een stuk beter. Maar uh, ah, ken, of ken, ken, specialisten dus of mensen die ervoor doorgelid hebben zeggen dat, dat zeg maar de hele lockdown en het hele corona... Ja, de, de, dat, daartoe dat, leidt leid gewoon Dat, dat ja, jongeren ja, ja, ja, die waren ja, ja, toen 14, ja, ja. 15, ja. 16, 17, 18. Ja, en, die willen, en dat uh, zijn de gasten die helemaal losgaan. Een soort nou, ja, je, je hebt het over die Ado-supporters. Maar ik kan me dan altijd uh, jaarlijks een moment herinneren dat ze toen tegen Feyenoord dan gooien ze die knuffels uh, naar beneden. Dat, voel ik, dat blijf ik nog steeds ja, heel erg mooi vinden. Dus zo erg uh, zijn die supporters ja. nou ook weer niet van uh, Den Haag. Maar dat nou, zijn dan de goede, denk ik. Ik heb het afgelopen zondag niet gezien. Maar al, dat, dat roepen ze al 30 jaar. Ja. Het zijn niet al die, het zijn, het nee. Zijn nee. meestal 50 tot 100 idioten die het ja. verkloten hebben. Ja. Ja. En dat is nu ook weer het geval. Ja. Ja. Nou, die moeten ze gewoon levenslang... stadion uh Ja. Maar ik ben werkt ook, ook alleen bij voetbal. Heb ja. je wel van een rugby-hooligan gehoord? Nee. Of een tennishooligan. Nee. Een hockey-hooligan? Hockey niet. Uh, ik zit uh, te denken, maar... Uh... Ja, iemand die iemand anders niet heeft geslagen met een parelketting. <laughs> nee. <laughs> nee. Nou, tennishooligan. -tennis Kijk uit, die heeft een ketting bij zich. Wat een fietsketting? Nee, een parelketting. <laughs> tennishooligan is er wel eens gebeurd... dat een supporter uh, richting een speel, uh, speelster liep. Ja. En uh, in elkaar wilde slaan, met die geval. En dus die Duitser. Maar dat is, uh, ja, maar dat is, dat is zelden. En twee maanden mee. geleden zat er een vrouw op de tribune... die stak de middelvinger opgelopen En die werd ja. meteen verwijderd. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Silence, please. En die riep... Ja. Ah, vuile lul. <laughs> ja. Die stak de, de middelvinger ja, Die mag ook nooit het stadion meer in, hè, geloof ik. Nee, die is gewoon nee, nee, klaar. Ja. ja, dat moet je gewoon niet ja. doen. Nee, nou, ja. vind ik ook, vind ik ook. Ja. Ja. Nou ja, goed. Er uh, is dus maar één uh, liedje doen. Uh, ja, Dat ja. hebben we dan nog wel. Ja, maar wel, dat gaat ja, wel lukken. Dan gaan we dit doen. Hier is Elton John, jongens. Dank moses i have been removed i have seen the specter he has been here too distant calling from Mooi, uh, ja, mooi, mooi, mooi, ja. Mooi, hey, hè? We hadden ja. het net even over die, uh, hoe je dan kunt frauderen in toestanden... met, uh, ja. Ja. met, uh, met kaartjes en Er is uh, de centrale bank van Zambia. Die, uh, die is gehackt. Ja, dus dat, dat noemen ze ransomware. Dat gebeurt vaker. Hè? Dat is ook weer iets. Dat, volgens mij lag er laatst ook weer een systeem bij de trein. Of weet ik Dat liep er ook allemaal uit. En dacht, ja, fuck. Dan roepen ze dat er zogenaamd iets kapot gegaan is. Ik weet bijna zeker dat er ja, een... Ransomware, ik weet ja, niet, is dat ja een ransomware Sleutelen van het systeem. Nee, wat ze dan doen is... Uh, je hebt een bank uh, of, of, ja, uh, yeah. of, of de spoorwegen... en dan leggen ze gewoon je hele systeem... Dus ransom, he, uh, ja, uh, ja. Dat, dat is het uh, losgeld. Dus ze gijzelen jou, oh, ja, jouw ja, ja, ja, elektronisch ja, ja, ja. systeem in zich. Luister, nou, dus ze doen er een lasso om. Je kan helemaal niks. Je geeft mij 100.000 dollar en dan laat ik je, je weggaan. Dat dus ja. hebben ze ook gebeurd oh, bij, de, oh, oh. bij de Centrale Bank van Gambia. Sorry, Zambia... Uh, dus er kwam een, een melding. Oh, dat moet je, je moest bitcoin sturen naar die hackers. Maar wat bleek nou? Die bankiers zijn ook niet gek. en die hadden alleen, die hadden, Ze hadden alleen de testomgeving van die bank geïnfiltreerd. Dat hebben ze gedaan. Toen hebben ze die hackers een link gestuurd met een aantal... Ja, dat vind ik wel grappig. Met dickpics. Ja. Ze hadden even die, uh, die Mark Overmars gebeld. Hoe maak een dikpick. Oh, Toen hebben ze dickpics gestuurd naar deze, deze hackers. Met een ze erbij. Suck this dick. En stop locking bank networks. Nou ja, <laughs> ja, ik moet je zeggen, ik vind dat wel heel grappig. Ja, is wel leuk. Het is niet heel chic. Nee, maar het is ook niet heel chic om iemand zijn banken te ja, ja, dat ja, is dat lijkt lijkt dus ook. Dus ja. dan verwacht ik ook uh, dat je dan gewoon even ja, de ja. gepaste... Dat is een gepaste straf mm, mm. voor iemand, lijkt mij. Ja, nou, ze zullen wel geschrokken zijn, die gast. Ja. <laughs> Als je papa niet dickpics... Ja, dan uh, ja, nou, ja. nou, laten we even nog even die cliché erbij pakken. Het zijn ook Afrikaanse dickpics, hè? Dus ja, moet je, ja, ja, ja. Die, die moet je zijn je. een paar sluitje ja, ja. ja. bij. Ja. Moet je, moet je bij 6 bij 9 moet je die fotograferen. Die ja. kun je niet rechtop fotograferen. Nee. Nee. Dan haalt hij nee, ja. het kader niet. Die zijn niet groot. zijn niet groot. jongens. Ja, het gebeurt allemaal, jongen. Ah, ja. ah, goed. Uh, <laughs> het idee alleen al, dat je dan op een gegeven moment <laughs> denkt... dat je de centrale bank van Zambia uh, eventjes uh, beroofd hebt... en dat je dan dat soort materiaal terugkrijgt. Ja, die hebben toch gauw... Die hebben toch gauw 100.000 euro op de centrale uh, bank staan he, Zambia. En die uh, hebben Zambia. Uh, ja, ja, dat ben je ook, denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die, die genoeg geld hebben... om de hele nationale schuld van Zambia en het buurland... gewoon in één keer af te lossen. Ja, dat zin? denk ik ook wel. Ja. Ja, houden nog over ook. Dat denk ik ook, ja. Maar... Dan again, ja. ik ben best wel een aantal van dat soort landen geweest. Uh, we ja. hebben ook niet zoveel nodig. Nee. We even, even nee. heel, ja. dat, dat, zo bedoel ik het niet, maar toen wij in de lockdown zaten... hadden we alleen een koelkast nodig met een beetje eten erin. En een dak boven je hoofd. En op het moment dat er dit weer is, weet je wel... Sorry, maar met een, ja. beetje, met een ja. beetje verse groente en kip... En wat melk van de, van, de, van de koe, van de buurman. Ben je al uh, gauw gelukkig? Ja, ja. ja, ik ben er ook een paar keer geweest. Mauritanië ja. Malië. Uh, we gaan, we gaan hem uh, een ja. eind aan maken aan dit eerste uur. Want uh, ja, het nieuws wacht natuurlijk niet. En voordat je het hele verhaal uh, vertelt... dan word je hey? breed onderbroken. Dus Prekast, uh, ik uh, had hem hele ja, uh, Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.